Dilkert-Eertseraar met het NOS Journaal. Voetbalcommentator Hugo van Studio Sport. Bij het grote publiek werd hij beroemd door zijn karakteristieke manier van voetbalverslaggeving. Met legendarische uitspraken als komt dat schot. Voordat Walker eind jaren zestig als verslaggever bij Sport in Beeld kwam werken... was hij voetballer en honkbal international. De Amsterdammer was ook een van de oprichters van het reclamevakblad Ad Formatie. Hugo Walker was 81 jaar. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa biedt nabestaanden van de vliegramp in Frankrijk een eerste tegemoetkoming van 50.000 euro. Het geld is onmiddellijk beschikbaar voor nabestaanden die dat willen. De tegemoetkoming is een stuk hoger dan de verplichte 20.000 euro die luchtvaartmaatschappijen na een ongeluk moeten betalen. Lufthansa is de eigenaar van Germanwings, de maatschappij die de rampvlucht dinsdag uitvoerde. Waarschijnlijk liet de co-piloot het toestel met opzet voor ongelukken. De NS raadt mensen af om vanavond nog naar Amsterdam of Schiphol te reizen. Wie al onderweg is, krijgt het advies de reis te staken of eigen vervoer te regelen. Het treinverkeer lag vandaag in grote delen van het land urenlang plat... door de stroomstoring in Noord-Holland. Vanaf half vijf kwam het mondjesmaat op gang, maar de chaos rond Amsterdam houdt aan. En dat komt ook door een ICT-storing bij de NS zelf. De NS heeft bussen ingezet, maar zegt dat er nooit genoeg capaciteit is om iedereen te vervoeren. De EK kwalificatiewedstrijd tussen Montenegro en Rusland is na een paar minuten stilgelegd... omdat de Russische doelman een stuk vuurwerk in zijn nek gegooid kreeg. Het vuurwerk werd vanuit het publiek op doelman Akin VF gegooid, terwijl de bal op de andere helft was. De 28-jarige keeper is met een brancard van het veld gehaald. Hoe het met hem gaat, is onduidelijk. Na 35 minuten is de wedstrijd in groep G hervat, maar zonder de keeper. Het weer dan nog, vanaf klaart het op en het koelt af tot rond het vriespunt. Lokaal kan het mistig zijn. Morgen begint zonnig, maar smiddags en vooral s'avonds gaat het regenen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, Met. nu. Zie het. Ze drinkt de duurste drank. Ik rook de beste wiet. Ze blijft niet uit mijn buurt. Oh, meisje, best mij niet. Ik ben een beetje moe, maar ik weet wel Ik ben de slechtste niet. Ik ben de beste niet. Pis is geit, ik gooi met mijn manta Wie moet ik roep de lief voor de Santa. Zit zitten weer lekker in. Jouw 106,9. Jouw 104,5. Of natuurlijk www.cfmzandvoort.nl voor onze livestream. Zie je het in de house. DJ JK en DJ Tenhoven. Jumping Joey, ja. Yeah. Wat een lekkere plaat heb je meegenomen. Welke plaat was dit? Ja, die was uh, Mr. Polska Ralf Wotte. En uh, ja, ik zat op kantoor en daar zat Spotify altijd aan. En ik hoor deze uh, drop erin komen. En ik denk, wat the fuck is dit? Ik, ik vind wel lekker. Dat, dus uh, uh, ik kijk op dat scherm en ik zie opeens Mr. Polska. Dus ik denk, huh, Mr. Polska? Ah, het is echt Mr. Polska. En, je je uh, verwacht het niet. Ja, een goede, eclectische sound. En uh, ja, goede klinktische sound. En je denkt eerst Nederlandse shit. En dan komt toch die house dropper in. En uh, ja, eerlijk, netjes gedaan, netjes ik, gedaan. Ik dus, denk uh, dat hij het goed gaat doen. Mr. Polstra puntjes bij mij gescoord, wat dat betreft. Ja, hey, maar jij zit als, uh, op zo'n boekingskantoor dan, hè? Ja. Wat? ja. wat doe je nou als, uh, op zo'n boekingskantoor? Ja, ik ben maar een leek, dus... Ja, nou, ik uh, zal het even uitleggen. Ik ben uh, zelf uh, boeker. Dat houdt in uh, dat ik artiesten onder me heb. Ik uh, doe de MC's. Dus uh, MC Ambush, MC Roga, uh, Mitch Crown. Uh, Dit dus, dus is de mannen die altijd uh, door de goede muziek staan te schreeuwen. Nou ja, kijk, uh, je, je hebt inderdaad jongens die, die schreeuwen en uh, ja, die wat minder goed zijn. Maar uh, deze jongens staan wel op de grote festivals wereldwijd. Ik heb er nu eentje in Miami zitten die volgende week in Guatemala zit. Die ook net uh, uit Costa Rica komt. Uh, ik heb Anne die ook nog dinsdag met Tiesto samen heeft staan MC'en. Ja, sorry. Maar, dat zijn dan niet de minste. Dat is gewoon next level, weet je wel. En uh, Don't Let Daddy Know, dat soort concepten. Allemaal staan ze er. En uh, ja, ik bedoel, mensen, sommige mensen vinden MC's niet leuk. Sommige vinden wel leuk. En uh, ja, het is natuurlijk de balans zoeken. Maar het ging over inderdaad het uh, boeken ervan. En uh, ja, dus wat ik uh, zeg maar doe is zorgen dat er boekingen binnenkomen. Dus uh, ik krijg aanvragen of ik ga zelf bij mensen vragen. Als ik een evenementje zie waar geen MC staat, wil je een MC? Nou, vervolgens uh, bevestig ik een boeking als ik uh, akkoord heb van de, van de management van de artiest. En uh, vervolgens moeten er nog een aantal log logistieke dingen geregeld worden. Dus uh, als het om een nationale boeking gaat, dan gaat het om het checken van de riders. Uh, checken van de betalingen of de contracten binnen zijn. Welke namen er staan, van hoe laat tot hoe laat, parkeerkaarten, et cetera. En dan heb je ook nog de buitenlandse boekingen waarbij je dus vliegtuigen, vliegtickets moet boeken. Hotel, uh, soms of vis moet regelen. Dat je de promotor moet controleren of Snowtel geboekt hebben. Of het en dan het moet jij is. allemaal uh, controleren. Ja, die dingen die, uh, die, die, die, die regelen ik inderdaad als een boeking bevestigd is. Maar het da daar komt je, meer bij kijken dan je denkt. Daar komt uh, sommige boekingen heel veel bij kijken. Sommige gaan uh, wat moeilijker. Hangt ook af met welke landen je werkt. Bijvoorbeeld India, Zuid-Amerika en In Amerika zijn lastige landen om mee te werken omdat je te maken hebt met een tijdsverschil. Nou ja, uh, dat niet alleen. Denk... Bereikbaarheid, uh, bepaalde verschillen van cultuur, waar bepaalde dingen dus later werkvergunning, aankomen. Werkvergunningen. Uh, ja, als je een visum moet regelen, soms heb je een visum nodig, soms een werkvergunning. Dat hangt er een beetje van af. Uh, in Costa Rica was een werkvergunning voldoende. Die werd opgestuurd. Die moet dan mee, uh, die moet die artiest meenemen naar het vliegtuig. En uh, voor sommigen moet ik zelfs een visum aanvragen. Dus paspoorten opsturen volgens India naar de ambassade en dan uh, maar hopen dat je alles goed ingevuld hebt en dat je een. Uh, en dat je niet een nog een paar keer kunt doen. Ja. ja. En uh, ja, nou ja, dat uh, dat, dat, dat dat doet een boeker eigenlijk. En uh, wat je dus probeert is zorgen dat die agendas vol zitten. En dat een artiest zich volledig op hun carrière kan uh, focussen. En dat je zeg maar ook zorgt dat ze groeien in hun boekingen. Dus dat ze leuke events gaan doen. En, de, en dan die riders. Dus ja. wat de artiesten daar te drinken. Nou ja, wel. de riders. In uh, Nederland is het dus vooral uh, welke fles vodka, welke fles whisky, uh, welke microfoonen, in dit geval van de MC's, of welke apparatuur. En sommige DJ's die willen hun productie. Dat houdt in confetti, CO2, uh, bepaalde visuals op de ledschermen. En in het buitenland komen er ook nog dingen bij kijken voor wat voor soort hotel, als voor soort auto. Uh... Dat toch wel. Oké, okay, ja. Ik denk meestal alleen bij een rider van... nou, de gekleurde M&M'tjes. Uh... Nee, nee, nee, nee. Die niet. Ik Het hoorde wel eigenlijk... van een andere artiest uit een andere boekingskantoor dat die krasloten op zijn rijder hebt. Dus zij, uh, <laughs> Ja. ja. Krasloten, hoe zie je het? Ja, nee, dat hoorde ik toevallig van een andere promotor. Die belde hem op van, uh, ja, hoe zit het met die rijder? En uh, ja, moet ik nog speciale dingen? Ik zeg, nee, maar uh, je mag me wel eens vertellen wat voor dingen je haalt bij die andere artiesten. En daar kwamen dus krasloten tevoorschijn. Is, is het niet gewoon een, een geintje gewoon van uh, nee, de dus, artiest de dus Dat hij denkt van, nou, laten we eens kijken hoe ver we kunnen gaan. Uh. Nou ja, ik vind het wel slim, weet je wel, een paar kraslootjes. Je weet het voor nooit, weet je wel. Uh. Ja, nou ja. Maar, ja, inderdaad, inderdaad. Lachen, man. Dat... Uh... Ja, dat, dat, dat had ik er niet achter gezocht. Uh. Nee, nee, gekke dingen komen soms tegen. Maar uh, ja, ik weet dat mijn jongens gewoon normale riders hebben. Dus dat uh, gaat van een flesje champagne, een flesje sterke drank en uh, wat uh, boterhammetjes. En, uh. Ja, wat een hele hoop. Uh, ja, feesten die zijn. Het heel, of. Uh, ja, Clubs die zijn er een beetje zat van uh, de, de grote sterrenallures. Ja, zijn uh, sterrenallures. Maar bepaalde dieren zijn zo groot dat ze zo erg een brand zijn geworden. En daar zijn dus bepaalde verplichtingen in de productie. Uh, ja, verplicht. En dat, uh, die productie, dat houdt dan in. Dus de schermen waar de visuals op komen, daar moet aan voldaan worden. De bepaalde effecten zoals CO2, vuurwerk, en hoe groter de artiest hoe belangrijker dat wordt. En dan moet dat er ook echt zijn. Ja, dat, bij de grotere namen snap ik het. Maar ja, sommige jongens die komen net kijken en die, die komen gelijk met een lijst uh, van. Uh... Ja. ja, kijk, als je een goede agency hebt, dan zorgen ze dat de rijder aangepast is op je profiel. Dus dan, uh, dat uh, inderdaad promotors niet boos worden. Want je wil natuurlijk dat de klanten die de, de, de artiesten boeken altijd tevreden zijn. Uh... Ja. Dat ze dat vaker gaan boeken. Dus ja, de goede begeleiding bij een artiest is daar heel belangrijk in. Wat je op je rijden zet. En als inderdaad een DJ zegt die drie boeken ingedaan heb ik op blauwe MM's. Maar wat het wel eens. Uh... Van festivals, ja. clubs. Uh, dat ze ik denken ik van, ga ja. wel eens mee en dan is, inderdaad, uh, dan is die festivalkaart er niet. Of uh, weet je wel, dat soort dingen. En, en wat gebeurt er dan? Uh, nou ja, kijk, uh, zoals met die MC's. Heel moeilijk te zeggen van die MC's. Uh, ja, we gaan niet optreden. Nou, maar als de microfoon er bijvoorbeeld niet is. Ja, dan, dan kan die niet optreden. En dan gaat de boeking niet door. Maar dan is die wel betaald. En als je niet aan de rijder voldoet. Dan doe je ook niet aan het contract. En dat betekent gewoon dat je ook niet geld terugkrijgt. krijgt. Nee. En zeker als je uh, toch op een uh, ja, buitenlandse trip bent, dan is ja, het wel dan... moeilijker. Dan is, dan is het wat moeilijker, weet je wel. Oh? Omdat je het dan al bent en als er niet is. Maar ja, als het niet kan, dan kan het niet. En, uh, je en ga, port, je dan uh... ook, ga je dan ook mee naar het buitenland? Of? Ik uh, ben zelf uh, twee keer meegereisd. één keer naar Milaan, één keer naar Praag. En uh, ja, ik moet wel zeggen: in het buitenland gaan mensen echt keihard los, hè. Het is gewoon uh, ja, in Nederland als je naar Mysteryland gaat, of naar Dance Valley, of je gaat naar een andere clubhaal met ADE. Dan is het allemaal redelijk tam. Maar in het buitenland zie je gewoon zo'n hele zaal van links naar rechts, voor naar achter, pogo'tje hier, pogo'tje daar. Ik moet wel zeggen, nu met Clown dat soort dingen in Nederland, dat je als wel voor ziet. Maar met die IDM in uh, Milaan, in Praag, is en Praag, mensen gaan helemaal los. Nou ja, dat is toch het leuke. Daar dus doe, ja, je, en daar en doe je het En tegenwoordig vlieg je voor een paar tientjes... gewoon uh, als je het een beetje goed plant... Uh, naar, naar, naar, naar die steden in Europa. Dus uh, ja, als je zoiets hebt van... Uh, ik uh, koop hele dure flessen in Nederlandse discotheken. Nou, steek je geld gewoon in je zak. Neem een uh, VIP-kaartje in En ga naar het buitenland. Koop een ticketje hotel uh, En maak het gewoon een keer mee. Uh, en ga daar helemaal los. Ik zeg, we gaan door met muziek. Tour Music. Tour -music. Nou, ik doe het met wat watermat en taai. Frequency binnenkort of Spinning Records, maar nu hierbij zie het op jouw ZFM's antwoord.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 It's gonna do this nigga Je telefoon, ja? Je ja trommel, mijn telefoon die die gaat die de telefoon. hele tijd af. Ik moet een aantal shout out doen. In ieder geval, shout-out to de bandito's die nu aan het luisteren zijn. Shout-out to Ashraf Koep, die aan het luisteren is. Shout-out to Sean McNulty. Shout-out to David uh, of David. En uh, shout-out to Anna Mendoza. Allemaal aan het luisteren. Leuke berichtjes. En uh, ja, als je wat uh, wil shout-outen, ja, ik ga niet mijn nummer geven, maar jij hebt vast wel een adres waar mensen een boodschapje achter kunnen laten. Ja, hij is wel bekend. Zie je het? CFM Zandvoort.nl, dan komt alles hier gewoon live en direct in de studio. Oh, ik moet even zwaaien naar de webcam. Even zwaaien. Leefs. Hallo. Even hey. rechts. Ja, en inderdaad. Um, nou, uh, laten we even kijken. Um, volgende week zaterdag, uh, 11 april. Eigenlijk zaterdag over twee weken. Is er een uh, leuk feestje in uh, R. En ik uh, zou je vertellen waarom, uh, JK? Nou, meestal zijn er toch altijd wel leuke feestjes in air? Uh, ik moet zeggen, de laatste tijd geluid, uh, kom ik er steeds meer. Het geluidssysteem is top. Ja, de bas die voel je lekker. En uh, inderdaad, uh, ik kom er steeds vaker. Ik was de laatste keer met uh, Michael Mendoza... als een birthday bash, dat uh, was, was gezellig. En uh, ja, in ieder geval... Uh, Girls of DJ's. Ik weet je of je daar ooit gewoon uh, gehoord hebt? Nee. Nee, ik heb nee. jarenlang onder een steen geleefd. Dus uh, nou, vertel ik, me meer. Ik, ik ken ze nog niet, eigenlijk heel goed. En ik uh, nee? was bij Valhalla Festival in december. Ja, ben je nog? ja en, ik ben, ik nou ben nou er ja. nog. Ik, ik, ik hang niet aan de telefoon. Dus en uh, er Chami, nog. Oliver Helders waren daar. En ook Girls of DJ's. En nu gingen draaien. En ik moet zeggen, ik was echt zwaar onder de indruk. En dan hebben echt die hele zaal daar... Uh, Kapot gebreid. Ja, die gasten die hebben er gewoon zin in. Het zijn jonge gasten en uh, ja, die gaan echt voor het feestje. Die, die willen gewoon een uh, zaal op stel te zetten. Dus, ja, ja, en mocht je we... nou zoiets hebben, ik ben nieuwsgierig. Dan uh, Club er zaterdag 11 april uh, gaan ze daar dus een eigen avondhooster Girls of DJs. Uh, ze hebben daar ook een nieuwe track uh, uitgebracht, Reval. En uh, ze hebben een special guest, Jay Hardway. Nou, Jay Hardway is ook geen onbekende. Uh, zeker niet. Dat is uh, inderdaad uh, begonnen toen met Martin Garrix, de doorbraak. En uh, ja, toen hadden ze na Animals de plaat Wizard. En dat is uh, Jay Hardway met uh, Martin Garrix. En daarna uh, zijn er andere plaatsen van uh, Jay Hardway uitgekomen die op nummer 1 uh, uitgekomen zijn. Nou, denk ik dat hij in Nederland nog heel populair is. Maar als zie in de boekingen, dan is hij in Europa, en name in uh, landen als Italië, is hij echt verschrikkelijk populair. Ja, en... In... Ik denk dat een hoop mensen ook niet weten dat het gewoon een Nederlander is. Die er ja, het is een zit. Nederlander en hij maakt echt hele goede producties en heel stabiel. Is het ook zo'n jongen? Uh, ja, nee, in? hij is wat ouder. Hij is mijn leeftijd en hij is ook begonnen. Uh, ja, j -j jij, in -jij, een, -jij uh, zit inmiddels ook al in de 30. Ja, ik ben 25. <laughs> dus uh, nee, maar hij is inderdaad wat ouder. Maar uh, hij heeft nu eindelijk, uh, is hij eindelijk doorgebroken. Uh, in meer en mindere mate. Dus, uh, en dat zit nog steeds groei in. Dus uh, ja, dat gaat nog wel wat worden. Dus als je een leuk feestje wil op uh, 11 april. Dan uh, is dit zeker een aanrader. Gewoon lekker eclectisch. E e e e e en een uh, nou ja, lekker goed idm setje. Wat je gewoon kan meten met de grote namen. Dus, uh, Helemaal gezellig. Dus ik ben er in ieder geval bij. Dus uh, wil willen een lekker drankje komen drinken. Ja. Geze gezellig. Nou, misschien uh, joinen we ook wel de club. Ja, je bent altijd welkom zeker. Dus, uh, Lijkt mij. Hé, hey, zometeen gaan we nog luisteren naar uh, producties van jou. Ja, ik uh, dus inderdaad. Dus blijf gewoon uh, even lekker luisteren. Maar ik heb ook een uh, pareltje. Ken je Joe Suki nog? Zo, ja. Uit uh, Tilburg. Die jongen die heeft nou een plaat. Hypnotic. Ik zeg, zie het. Laat je horen. Dit is Joe Sucky op jouw 106.9, 104.5. Ten Hoven. Op je radio. Jumping Joey voor jou jongen. Jumping Joey in the house. Pretty soon we're all gonna have to look each other in the eye and say all the things we're afraid to say. And that's gonna feel so great Everybody's forced to be awesome Think about it, a world with no lame people I feel better already Once you get the gumption To get started on this Full steam ahead I like to keep my eyes open and my head high Cause the whole point of it is No regrets Transition It's the transistor, man What the hell you want from us? We're thinking these thoughts, dreaming these dreams, hoping these hopes Being the best people we can be But What about you? It's the transistor, man I can't help it the Whole room is vibrating Everyone in here pulsating. This is the place to be, it seems like. Life, love, lust, and the pursuit of something. The whole room is lost. All we can do is try to find each other. I want you to stand strong. I know it's gonna work out. All we have is each other right now. So let's make the best of it, huh? Here we go. Thought process got me confident, sipping hard liquor while I'm digging the ambiance. Uh, thought process got me confident, sipping hard liquor while I'm digging the ambiance. Yeah. If you don't trust yourself, who can you trust? You ask, if you don't trust me, what are we doing? If you can't get a straight answer on who wants to be with who, then you need to get out of here. You know what? Screw it all. Let's just dance and feel better by ourselves. I just wanna have some fun, drink some drinks. And that's all I really got to say. The vibe in here is heavy. People are gehypnotiseerd van deze nieuwe track. Van Joe Suki. Ik vind heerlijk, die stem. Ik denk als je dit op een grote uh, festival hoort, dat het best wel aanslaat. Ja, nou ja, kijk, ik denk uh, lekker in de middag, mooi weer. Roséetje in de hand. Ja, of wat je ook wil drinken of slikken, maakt niet uit. Maar in ieder geval, mooi weertje en uh, deze muziek, uh, vlak voordat uh, het gaat losbarsten, is best oké, okay, lijkt mij. Uh, dat uh, dat lijkt mij. Hé, hey, maar uh, eventjes, uh, we zeiden net al... Tenhoven. Ja, Ja, ja. Als grote verrassing heb ik een paar maanden geleden... ...hoor ik die Kelvin Harris Blame voorbij komen. En uh, ik denk, hé, hey, toffe plaats. Maar voor de clubs vind ik hem nog niet vet genoeg. Dus ik uh, ben een avondje eraan gaan sleutelen... ...en heb daar een bootleg van gemaakt. En ik kijk uh, een dag later en ik zie opeens echt een paar duizend views. Ja, dat is geen toenemer. Geen me dat ik gewoon bijna 10.000 luisteraars op één track per dag. En mijn downloads die waren opeens helemaal vol. En uh, reposts en likes. Dus alle records gebroken. En uh, ja, ik heb jullie hulp nu een beetje nodig... Ik zit nou op 490.000 luisteraars. En ik zou heel graag willen dat, dat er 500.000 worden. Ja, dat, dat lijkt me toch wel mogelijk dus, uh, met onze luisteraars erbij. Uh, ik hoop het. Dus als jullie mij willen supporten. Ga dan naar zouklauw.com. Slash ten hoven. Dat is nog mijn uh, oude DJ naam. En dat gaat binnenkort veranderen. Maar in ieder geval. Als jullie kunnen helpen dat hij naar 500.000 luisteraars gaat. Ga dan naar zouklauw.com slash ten streepje hoven. Ik heb er onder andere ook allemaal andere producties staan. Een uh, leuke mixtape uh, die je ook kan downloaden. En uh, ja, ik heb gewoon een aantal dingetjes uh, deze avond gedraaid. Maar uh, JK, uh, zullen we stoppen met praten en gewoon eens luisteren wat hier... Uh... Nou ja, ik ben wel nieuwsgierig. Waarom ga je je naam veranderen als je hier nou uh, 500.000... Uh... Nou ja, kijk, uh, voor mij is het alleen maar bevestiging van hey, deze sound, die wordt nu eindelijk geaccepteerd bij een groot publiek. En uh, het heeft een groot bereik. Dus uh, ja, ik vond de ten hoven -naam, uh, was leuk uh, voor wat het was om uh, mee te praten. Maar uiteindelijk kwam iemand met de naam Jumping Joey. En dat vind ik toch veel catchier, enifieker. Uh, ja, en dat is ben je niet bang ontdekken? dat mensen denken van... Hey, Jump House... Uh... Nou ja, weet ik niet. Dat ga ik zien. En, uh, maar het is in ieder geval wel wat meer wat bij mijn persoonlijkheid past. Ook uh, achter de rijtafels. Ik ben altijd blij, energiek, uh, springend, stuiterend. Nou, dat weet je ook nog wel van de viskar. We zeggen gewoon ADHD. Nou, nee, geen ADHD. Nee. Want ik heb geen is <laughs> of niet dergelijks. En slik uh, ook geen medicijnen. Dat soort dingen. Dus uh, uh, wat een rare opmerking weer van jou, uh, ja, JK. Ja, wat naar, wat naar. Vind ik, uh, vind ik jammer. Ik, ik zeg genoeg gepraat. Knal gewoon lekker uh, erin. Uh, uh, want de luisteraars worden ongeduldig. Ik zie het hier in de mailbox binnenkomen. Draai hem nou, draai hem nou Ik zeg hier. Of oh, wat zeg ik? Kollig om mezelf aan? Ja, dit is Calvin Harris met Blame It On The Night in het Den Hoven Bootleg. Kilt is burning, inside I'm hurting, it's ain't a feeling I can keep, so blame it on the night. Flamin' on the night dit zegt. Ja, dat was wel een beukertje, hoor. Ik hoorde so. hem, binnen, hoor hem binnenkomen en dan zit je zo achter je laptop hier gewoon en dan denk je wat je dit is een lekkere plaat. Laten we die eens meenemen voor vanavond in de uitzending. En dan knal je hem hier door de speakers. En dan zie je gewoon je mailbox ontploffen Ik zie hier een mail dat mailtje binnenkomen van een Samantha en Samantha zegt oeh, heb je nog meer van dat soort plaatjes? Nou, Samantha, blijf lekker zitten op die stoel of ga op haar dansje Chris, die zit er ook bij. En Chris zegt, ik zit hier in de auto. En mijn pedaal ja, gaat toch wat uh, meer naar beneden. Ik hoop dat, uh, dat ze niet staan te flitsen. Hé, hey, Joey. Hebben we al een primeur hier gehad? Uh, nee, nog niet. Ik, ik, ik, ik heb wat ja, leuks meegenomen. Ik heb wel een primeur gehad, maar nog niet. jou. inderdaad. Nou, Jeroen. Uh, J.K., uh, ik zal je vertellen... als ik uh, produceer of ik bootleg... zoek ik altijd tracks waarvan ik denk... Hey, uh, een goede plaat, maar nog niks voor, voor iets lives... of iets knallends, of weet je wel... of nog geen goede remixes. Dat is onder andere waarom ik die Get Lucky... Uh, toen uh, onder hand heb genomen en dat succes was best wel. Het was toch wel een van de beste platen in mijn sets elke keer. Dus, uh, ja, ik, ik vind hem daar... nog steeds ontzettend lekker. Ja, hij blijft een beetje tijdloos. De laatste tijd stop ik hem weer in mijn set, Want uh, iedereen was hem even zelf. Maar nu uh, doet hij het weer goed. En uh, ja, dat heb ik nu geprobeerd met uh, de track van Chris Brown, Loyal. Uh, het origineel is gewoon echt heel goed. En er zijn een paar goede in House-feesten. Maar in mijn set merkte ik gewoon van... Ja, ik mis gewoon de versie. Maar ik vind die plaat toch zo tof. Ik ga hem gewoon uh, zelf onder handen nemen. Ja. Nou dus ja, ja. Zie je, het zou zie je niet zijn. Als wij hier niet gewoon exclusief... Een gaan doen, hè? Ja, nou ja, dit is de Chris Brown Loyal in de Jumping Joey bootleg. Dus dan krijg je gelijk een beetje het idee wat Jumping Joey nou precies gaat inhouden. Dus uh, ik zet hem gewoon aan. Exclusief hier op jouw 106,9 104,5.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 en Oliver Helden. Nee, het is geen Whitney Houston. Het is Leventina met Make It Right hier op jouw Zie je Van Zandvoort zie je het in de house met behind the second screen the one and only Jumping Joey. Ja, hier ben ik jongens. Ja, en als jullie de webcam in de gaten houden, zie je me af en toe een beetje stuiter hier. Maar dat is niet erg, want dat mag allemaal. Gewoon gezellig. Ja, dat, dat willen we het liefst met al onze gasten zo. Ja, en over springen gesproken. Uh, heb jij al volgend weekend al plannen? Want uh, we hebben net uh, de zaterdag we doorgenomen, de zondag. Nou ja, uh, vast nog wel een gaatje te maken. Nou ja, tweede paasdag. Uh, volgende week is Sexy by Nature. Sunny James en Rijer Marciano met een succesvolle concept. Altijd en, uh, gezellig. Altijd gezellig. Komt daar en, zo ook mee? Uh, uh, dat weet ik niet. Ze was <laughs> in ieder geval niet op de line-up. Maar uh, ja, ze hebben een extra avond op 5 april erbij gedaan, omdat de andere twee edities zo snel uitverkocht waren. Ja, hebben ze maar besloten om op 5 april in de cruise Terminal nog een extra avond te doen. Gezellig. Dus als jij op maandag nog niks te doen hebt, ja, dat is zeker wel een aanrader om naartoe te gaan. Ik denk dat de maandag dan nog gezelliger is, dat ze een beetje zijn opgewarmd. Of uh, denk je nou... Het is de tweede paasdag, dus ja. uh, volgende, volgende week heb je ook paaspop, ook een leuk feestje. Uh, ja, zo gewoon meer dingen, het wordt gewoon... Uh... Ja, ik, uh, ik ga zelf trouwens de... Naar, naar de Lentekriebels in de Central Studios uh, op zondag, naar Bloemingdale. Ja, je hebt het er maar druk mee. Dus uh, ja, het is allemaal leuke feesten. En om dit op maandag nog mee te pakken is natuurlijk wel leuk. Dus uh, Sexy by Nature wil je meer weten? http://sexybynature.nl. Zit je dan nog wel een beetje... Ja... Ben je nog een beetje wakker dan uh, als jij op kantoor zit? Um, jazeker, jazeker. Ja, je moet je gewoon je schema erop aanpassen. En, uh, ja, soms kan je niet doorhalen, soms wel. En dan... Uh, ja. Dan komt het allemaal goed. Gewoon, ja, gewoon door de week gewoon goed, goed slapen. Op tijd naar bed, weet je wel. Gewoon 11 uur een beetje erin. Nou, ja hoor, de wekker. goed je fruit eten. Nou, meestal word je voor je wekker wakker. 10 minuutjes, Nou, dat is perfect. Dan word je gewoon wakker. En dan uh, ja, kan je gewoon de hele dag tegenaan. Ik heb een andere wekker. Maar dat tezijde. Thanks voor de info, J.K. Hé, hey. <laughs> hey, maar uh, Jumping Joey. Ja. Jij hebt nog, uh, nog veel meer tracks meegenomen. Maar nou ja, één, pla uh, één plaat die je zeker nog wil laten horen. Dat is uh, ja, van mijn held... DJ Jean. DJ Jean, ja, ja, inderdaad, lang verhaal. Maar ik ben hier een jaar, een jaar geleden geweest en uh, ja, DJ Jean zijn we een paar keer tegengekomen. En die vond die Get Lucky remix zo tof dat hij zei van, uh, kunnen jullie niet iets van, uh, van mij remixen? Dus uh, ja, dat is de launch geworden en dat is een officiële release geworden. Mijn eerste officiële release, dus een uh, remix. Ja, ik zou hem gewoon staan op de een keer uh, onder mijn andere naam uh, Joey, maar dan met DJ erin, uh, zeg maar, in plaats van alleen J. Dus uh, ja, hij staat uh, een aantal B-Port en uh, je kan hem gewoon kopen en uh, ja, dat is hartstikke tof. Dus uh, ik zou hem graag uh, gewoon uh, willen laten horen en... Uh, Gaan we gewoon gaan draaien? We gaan hem gewoon uh, nog eventjes onder Tot aan 11 uur is dit. Zie je het met nu? DJ Jean met de lunch. En de DJ Joey. En, en Dion Sydney. En Dion Sydney Is hier toch nog een beetje bij? Sowieso.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 Erbij, dus. Ik ga alweer afscheid uh, nemen van onze luisteraars. Jan, ja, als, ja, Joe... als je zit te luisteren, ik heb hier wat achtergelaten in je keuken. <laughs> ja, wat een rotzooi hier. Hey, het was gezellig, uh, Joey. Ja, uh, het was leuk, of, ja. Ju Joey. Ja, uh, dat is een ding. Weer. Als je niet in paar komt, heb je wel redelijk veel te vertellen. Dus dan, uh, ja, dan is het u eigenlijk wel weinig. Maar het uh, nee, uh, was weer leuk, zeg ik. Hey, uh... Ik zeg: iedereen bedankt voor het luisteren. Joey, heel veel succes. Doe je ja. die nog steeds? Tot see it! Nee, nee, nee, nee. Ik zie het niet meer. Ik zeg alleen doei! <laughs> Later.